Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS -journaal. Werknemers van dit de... gesloten met hun werkgever. Een grote meerderheid van de werknemers van de distributiecentra van Jumbo... kiest voor de arbeidsvoorwaardenregeling die de ondernemingsraad heeft afgesproken. De vakbonden en de supermarktketen waren er eerder niet uitgekomen. Daarop ging de ondernemingsraad om tafel met Jumbo. Het akkoord dat daaruit kwam is voorgelegd aan het personeel. Medewerkers krijgen met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1 met ingang van 1 februari... En volgend jaar nog een losverhoging van 1,5 procent. In Maleisië is een Deense man veroordeeld voor het verspreiden van nepnieuws. Het is de eerste veroordeling op grond van een nieuwe wet... die het verspreiden van nepnieuws strafbaar stelt. In het filmpje is te zien dat de man bij een slachtoffer van, van een schietpartij staat... en roept dat hij al ontelbare keren de politie heeft gebeld... en dat hij pas 50 minuten later arriveerde. Een ambulance zou er pas na een uur zijn geweest. De politie spreekt dat tegen... De deen bekende en kreeg een weekcel en een boete... maar omdat hij de boete niet kan betalen, moet hij een maand de cel in. Bij het Groningse studentenkoor Vindicat is opnieuw iemand mishandeld. De vereniging heeft het incident tegen de regels in niet gemeld... bij de Rijksuniversiteit Groningen en de burgemeester, schrijft het Dagblad van het Noorden. In december werd tijdens een evenement van het koor een student mishandeld. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en deed aangifte. Twee leden van Vindicat worden daarvoor vervolgd. De rector van Vindicat zegt dat hij niet wist dat het incident gemeld moest worden. Hij ontkent dat hij het incident binnen zijn kamers wilde houden. Het weer in het noorden van het land regent het nog. Het waait ook flink aan zee en bij het IJsselmeer is de wind krachtig of hard. Vanmiddag trekt alle regen weg en neemt ook de wind af tot 9 tot 12 graden. Vanaf morgen meer zon en zachter. Richting het weekend loopt de temperatuur op naar 20 graden.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 En het is uh, ja, mijn geboortedag. 1 mei 1975, geboren. Er komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was natuurlijk van Louis Davids met Weet je nog wat oudje? Een opname 1928. Zometeen, muziek uit 1936. Muziek uit 1944, 1946. Maar nu eerst Hans en Jaap Daniels met sinaasappelen en citroenen. Een citroen wilde zo graag trouwen Met een sinaasappel uit een boom vlakbij En hij zei, ik zal altijd van je houden Nee, dus je hartje, geef je hartje maar aan mij Maar ze heeft zich over al zijn dromen Ze zei, je bent te hard, je doet me pijn En dan daar zouden kindertjes van komen Die niet te eten, niet te drinken zullen zijn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 je hebt geleerd En niet lang daarna de tweede de En wat zou nu het eind van dientje zijn Dan alle kinderen Werden mandarijnen Nu zingt geen sinaasappel Ooit meer dit refrein Je hebt nu eenmaal sinaasappelen En citroenen We zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen Je hebt nu eenmaal sinaasappelen en citroenen We zijn zo zacht en rijp en jullie nog zo groen Voor geen geld wil ik me daarom laten zoenen Door zo'n hele zure gele citroen Al heb je dan ook sinaasappelen en citroenen De een nog groen, de ander rijp en wel gedaan Het is geen reden daarom niet te willen zoenen Wie soms iets goed je past je dat Is alle dagen, zo wordt men ons op de mensen kwamen. Maar ik heb landing aan de meter. ik zing een fluitend liedje door de nekken. Ik zie de zon, al zijn ze die. Nu wil ik uitzingen, ik fluit de posten lied. Ik zie de zon, al is het maar. Mij, ik ben altijd dat mij steeds geweest. Ik ben een van ze steeds En is voor mijn vis, zie al, alles 60. Ik heb het zeg ik, maar de, de koop No, <laughs> no, Je moet een meisje luisteren naar de naam van Breeze. Echte Hollandse verschijning knap en in de vlees. Nooit moest hij iets van verkeering bij je hond zo ongezond. Maar die weg naar de bevrijding ging gerucht van mond tot mond. Fries, heeft een Canadees. Oh, wat is dat kindje in Hassas? Vrees, heeft een Canadees. Samen in de en dan volgas. Is, is, wil ze vol, graag weten wat een kist is, fris, heeft een Canadees. Oh, wat is dat kindje in Hassass. Sprak een Hollandse aanbidder haar van vrouwen of zoiets Nee, hij dadelijk ten antwoord niks ervan, ik hoop een fiets Nu is Dreesje aan het studeren, iedere middag neemt zijn les Wat tot nog toe was haar Engels enkel maar oké en yes Trees heeft een Canadese, oh wat is dat kindje in haar sas. Drees heeft een Canadees, samen in de Juppendam voor as Engels lang niet mis is, dit ze donkrijg weten wat de kist is. De lees heeft een kaaladees, Oh, wat is dat kindje in Assas? Ze de uniform die vraagt ze even van de wijs Vraag je haar, weet je wat lang is, zegt ze smachtig een in oh hoe zal het gaan met Dreesje als haar mooi uit Canada Binnenkort weer zal verpijnen naar zijn oom in Ontama. Drees heeft een Canadees, oh wat is dat fietje in Hassas Drees heeft een Canadees, samen in de Jeep en dan volgast ze weten wat een kis is heeft een Canadees Oh, wat is dat kindje in Assas. U hoort de muziek van Dick Doorn met uh, Trace heeft een Canadees En daarvan muziek van Eddie Christiani met Ik zie de zon Een opname uit 1944, dat kon u ook wel horen Want dat klonk behoorlijk scheld. En de volgende artiest is Cornelis Pruijs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 Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vorbel zo nu en dan, hun liefde wensen. Een beetje levensvreugd schijnt een lieve moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vorbel zo nu en dan, hun liefde wensen.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 Ons onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? worden, nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord necht, die goed doet, goed ongemoed. Ik hoor nu meer en meer, precies als goed verweer, een zien de afgetaald. Keer. Daar zijn de appeltjes van de oranje weer. zin de zappelen zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kermt ze naar de bijt er eens in het zappel als je kind zo roept de man mandelstraat. Oh, daar zijn de appeltjes van de oranje weer. zin de slaan slankjes hier. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor van nou, je hele hond, er moet maar in. En van je hele holle houten moet moed En van je hele holle houten moet moed Ze zijn nog eens zo fijn als de antjes van Pietijn. En van je hele holle houten moet moed van zoon zo'n vertrouwd gehoor en hij verkoopt de door. Want als hij maar begint dan zingt hij de hele buurt in koor. Ja daar zijn dat. De zinnen zoeken ze zelf maar uit. Kleine, grote, kempsen elke maand. Betere zinnen het spin zo rond de nog straat. En Daar zijn dammetjes van de randje weer. De zinnen slaan je Geld dan de vrouw die er niet verlauwen. van je la la la la Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Vidijnen van je hele handen moet. <middels> Nog eens zo fijn als de handen van Kileine, van je hele van je hele van je hele van je hele hele van van je je handen, van je muziek van van van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 En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En u hoort hem nu met ritten 1934, Bob Scholten, met Goedenacht en Weltrusten. Duizend oren horen een zaden, het sympathieke, Goedenacht In de ether door de avro, na de zending uitgebracht. Weinig slecht denken hier aan de waarde van zo'n woord. and oh, I... I got Je, vrolijkheid. je bent je stemming over kwijt. Zeg een vrolijk liedje als je opstaat en wordt. Dit dat je moet zijn. Ja, de zware zorgen rimpels dan van je bezit met een ongewekt Wie Wees altijd vrolijk blij, zet alle zorg opzij en heb je ooit verdriet? Denk aan dit lid.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 De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij ziet racen, wat maak ik een fout? Wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesleurd. Dan gaat het seintje door de straat. Jongens, kijk uit waar hey, hij je door is, de wegpiraat. In mijn hoestbui op vier wielen en de politie op mijn hielen, rijd ik dagelijks kielen-kielen door het verkeer.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 hij loopt te genieten op zijn alle dag. Met zijn pijp rookt als een schoorsteen turkt hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijnen veel. Ik heb een huis met een tuintje verhuur, Gelegen in een gezellige buurt.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 onder het mos voor altijd de rust verwerven van mijn kleine Bloemendaalse bos voor altijd de rust verwerven van mijn kleine bloemendassen. want het pompje van verlangen houdt mijn hart en lijf gevangen meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan. Ik heb een vraag.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 we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere ik mijn misschien, dan blijven, we wel we we we maar slapen. Nee, het is misschien onze teghaas. Waar zijn je opzij, val, want wij zijn lots van prater. Nee, het uit het gaat je, gaat je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zee, maar blijf maar wat, maar spaans. Wij hebben ongeschiedenis, noodlijke hals. Op zij op zee, op zij, want wij zijn naast de laat, We hebben schotten, ja. maar een warme ja. tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, maar ik zei, op zee, maar blijf maar wat, maar spaans. Wij we hebben ongeschiedenis, noodlijke hals.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 Tamboerij. met je hond vol geld en je harnuras houdt, Je haren de wind en alles wat je vindt En je je ogen, kon je nog president Wijs klanten, vierde en een hoen Iedereen moet mee of die wil ja of nee Alle clubje, partij, alles de erbij Je griep een niet aan, te vlug, niet te snel. Met je pingpongspel, met je loens de blik. Naar de vrouw en dun en dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kon naar gaan, met een marmelietje liedje Met twaalf en en de bons zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenpan. Wij vijand is een houten kanon, met titels en met en een hele grote tron met gevoel vol wat humor en de dorpsharmonie, de hoop op de vrede, met weet ik al niet meer. Dus kom nou en ga mee, over land en zee, naar het straat waar ik woon, alle die zijn schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tolpen, rood en brein. Daar mijn achterbalkon. Daarom ligt ze in de zon.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 Je zeg Nee, hij hoeft niet worden ingepaakt Ik rijd er meteen mee weg Naar de rivier Naar de rivier Geld Alles kun je kopen voor geld Een heel voetbalveld Met hele het zelf erbij Allemaal op een rij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 Zijn brood elke dag. Maar s'avonds dan zie je hem lopen op straat met een meisje tot die.